Week 29 heeft als thema: Kom dan, vrienden, wacht niet langer, word opnieuw een godenzoon. Ons begripsvermogen grijpt door middel van begrippen een uiterst selectief deel van onze werkelijkheid. Ons bevattingsvermogen, dat door de klassieke wijsbegeerte het passieve intellect werd genoemd, ontvangt en omvat daarentegen de symbolische werkelijkheid en weerspiegelt haar naar ons waakbewustzijn. Toch dan moet ons bevattingsvermogen eerst door de wijsheid wakker gekust worden... Dat vermogen heeft immers met liefde, ontvankelijkheid en het hart te maken. De kortsachtige activiteiten van ons gewone denkvermogen... ...en van onze psyche of persoonlijkheid... ...moeten eerst tot rust zijn gekomen... ...voordat het passieve intellect opengaat... ...om de hemelse, symbolische werkelijkheid te omvatten. Dan zullen de mysterieën zich meer en meer aan ons onthullen... ...een proces waar nimmer een einde aan komt. Hoe meer we over focussen praten, hoe minder we het kunnen. Al multitaskend lopen we met het ene scherm naar het andere in deze steeds vluchtiger wordende wereld. Waar ik vroeger voldoende had aan een goed boek op de bank, merk ik nu al na vijf minuten te zijn afgeleid. Snakkend naar andere prikkels. Een verslaving naar afleiding waar nooit een einde aan lijkt te komen. Wanneer staarde ik voor het laatst eens doelloos voor me uit? Aan het einde van een drukke dag voel ik me vaak moe maar onvoldaan. Moe vanwege de vele indrukken en onvoldaan omdat ik op een dag alles slechts een beetje heb kunnen doen. Nergens echte aandacht voor heb kunnen opbrengen. Dus las ik boeken zoals Hyperfocus, How to Work Less and Achieve More en Good Habits, Bad Habits. En hierin las ik zeker handigheidjes om de dag productiever te maken. Ik begon de dag met een plan, had focusprints, kocht een noise-canceling koptelefoon en verwijderde storende apps. Maar ook de meest gefocuste dag heeft altijd tijd tekort. Daar had ik geen focusboek voor nodig. Dat had het kinderboek Momo en de tijdspaarders, maar al jaren geleden geleerd. Tijd is een illusie en wat je bespaart in het ene wordt opgeslokt in het andere. Het maakt me keer op keer duidelijk dat ook deze weg geen echte vrijheid geeft. Oftewel, er blijft een roep, een latent verlangen naar rust en een eenpuntige gerichtheid. Een verlangen naar iets wat verder gaat dan de korte momenten van voldoening die als een soort van suikerrush van voldoening binnen de kortst mogelijke tijd weer is uitgewerkt. Het verlangen is dan ook niet meer naar nog meer tijd, maar naar iets tijdloos. Langzaam komt het besef dat er een radicale verandering moet plaatsvinden, een ontwaken om niet langer opgeslokt te worden door de vele verleidingen. De roep zet aan tot actie, tot werkelijke focus, naar het hoogste doel, het doel van werkelijke menswording.